8 uur. Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. De val van het kabinet kan gevolgen hebben voor de eventuele invoering van een bindend referendum. Vandaag heeft de Tweede Kamer weer over zo'n referendum gepraat... en er lijkt een kleine meerderheid voor de noodzakelijke grondwetswijziging. Maar zulke veranderingen moeten altijd twee keer door de Eerste en Tweede Kamer worden aangenomen. Het is de vraag of er ook de tweede keer een meerderheid is... En minister Heers Ballin maakte vandaag duidelijk dat nu het kabinet is gevallen... de tweede behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer... niet na de komende verkiezingen kan gebeuren, maar pas de verkiezingen daarna. Die zijn waarschijnlijk pas in 2014. De beroemde zeemeermin in de haven van Kopenhagen is van haar sokkel gehaald. Het beeldje wordt naar de Chinese stad Shanghai getransporteerd... getransporteerd waar op 1 mei de Wereldexpo wordt geopend. Het komt daar in het Deense paviljoen te staan. Het beeld van de zemermin werd bijna honderd jaar geleden gemaakt als eerbetoon aan de Deense sprookjeschrijver Hans-Christian Andersen. Het is voor het eerst dat het Kopenhagen verlaat. Uit een enquête blijkt dat veel Denen de tijdelijke verhuizing van het Deense symbool niet kunnen waarderen. Australische wetenschappers zijn opgetogen over de vondst van een fossiel bot van een tyrannosaurus-achtige dinosaurus. Het is de allereerste aanwijzing dat het grote roofdier ook op het zuidelijk halfrond voorkwam. De ontdekking staat in de nieuwe editie van Science. Het 110 miljoen jaar oude fossiel werd gevonden in een baai... aan de zuidoostkust van Australië... waar vaker overblijfselen uit de krijtperiode worden gevonden. Het nu gevonden bot is een heupot van 30 centimeter... van een voorouder van de grote Tyrannosaurus rex. Wetenschappers noemen de vondst van groot belang. Dan het weer vanavond en vannacht verspreidt over het land wat regen... een minima van een graad of acht. Morgen bewolkt en overwegend droog en met 13 graden minder zacht. Dit was het NOS Show. Heeft, heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. het. ZFM in 2010. Al 20 jaar live. ZFM. Met, Met nu. Alternative FM. I feel a bad ache. I guess I party. De floor is cold, but... The sun is warm.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 Time set me free, solved the worries all my life. But now it's time to make it. Gaan. Precies op tijd. Onze crew is er als altijd weer geweldig bezig. Volgelingen! Het volgende muzikale gezelschap komt van ver. Heel ver. Namelijk vanuit een uithoek uit de ruimte die wordt gecontroleerd door een gigantisch brein. En eigenlijk wil dit brein het hele universum beheersen en heeft zo ook al diverse planeten gekoloniseerd. En zo stuurde het brein een leger naar ons aardklootje... om ons in de invloed van zijn heerschappij te krijgen... en zijn hersenspinsel op ons los te laten. Maar goed, het een en ander ging fout. Ze misten hun afslag ergens. Het duurde 200 jaar voordat ze eindelijk hier kwamen. Er zijn er drie uitverkoren. Die hebben de rest opgevreten omdat het vreten op was. En zo kwamen ze hier aan en kwamen erachter... dat het helemaal niet zo makkelijk was om deze planeet te koloniseren. Maar ze hadden een nieuw plan. Ze hebben een muzikaal gezelschap gevormd. En dat wel in de vorm van een trio. En ze gaan ervan uit. Dat ze door middel van muziek de kleine breinen van de aardbewoners makkelijk kunnen programmeren. En zo toch het plan te laten slagen. Geef een applaus voor Het BREIN, dat kwam uit de ruimte! Ja, nou dat zijn ze dus. Vanavond de gast, Het BREIN, dat kwam uit de ruimte. Ja, ja, ja, ja. Heren, het is een, een flinke tijd geleden. Als er mensen zijn die thuis luisteren. Je hoort ze ergens uh, vanuit de ruimte, hoor je ze, hoor je ze ergens. Uh, 11 december, dat was uh, de datum dat jullie de tweede voorronde deden bij de Rob Akda wordt. Ja? Wat is er in die tijd allemaal gebeurd? Nou, Jeroen, uh, Jeroen, gaat het uh, spits afbijten voor het prijs? Ja, nou we hebben uh, niet de voorrondes zijn we doorgekomen, niet nee, nee, al nee. <laughs> Uh, we zijn wel voor Enapop Live onder andere uitgekozen. Dus daar zijn we nu mee bezig. Ja. Uh, daar, gaan nog, daar hebben we ook nog een showcase voor gedaan. Ja. Dus een optreden in uh, Purmerend. En daar gaan we nog een optreden voor doen in Heengewaard. Ja. En ja, verder gewoon uh, optredens. Uh, ja, gewoon gewerkt verder aan nieuwe nummers. Ook ja. Zo. ja, want het, het was uh, het, de dag dat jullie dus daar optraden zeg maar. Hè, dat was natuurlijk wel uh, in een wat ele elektrische bezetting. Ja. Nou, het, uh, dat klonk echt als een, uh, als een speer, moet ik erbij zeggen. Ja, mooi nou, zo. Ja. Uh, vooral wat ik... wat, <coughs> <Excuse me>. <coughs> <coughs> Ik zit een beetje slecht met mijn strot vanavond. Maar wat nou zo leuk was... Ik vind, vond één nummer echt uit uh, eruit springen, En dat was Alleen Piraat. Dat vind ik zo weergeloos nummer, vind ik <coughs> Ja, dat vind ik echt uh, van. Uh, het begint ook al helemaal mooi. Uh, dan sta ik ergens op de Halen meer. Uh, Varend op zo'n boot. Ja, ik, tekst moet je me niet helemaal vragen. En uh, afgezien daarvan zag ik uh, enkele. Kutmee in. En op een gegeven moment hoor, hoor ik dat iemand anders KA! Ja, dat, dat vind ik al briljant gevonden. Dus ik heb hem ook één keer gedraaid op zondagmiddag. En daarna had ik ook geen luisteraar meer over. Dus, <laughs> dus, dus, ze zeggen van wat heb jij nou weer gedaan? Ik zeg nou, dat heet. Het brein dat kwam uit de ruimte. Dus, Kijk. Dus, ik heb het uh, wel geprobeerd, maar ik denk dat uh, Zandwoord er toch nog niet helemaal klaar voor is. Ze nou, wilde heel veel gaan. mee hebben. Ja, en we hebben zelfs. Het uh, is dus leuk, Stefan, dat je erover begint. We hebben hier een legendarische voetbalclub gehad. Die heet Zandvoort Meeuwen. Dus ja, ja. <laughs> dus, ja je verzint het niet, maar het is toch echt zo. Dus uh, wat wou je zeggen, Marcus? Want ook jij, welkom. Ja, ja hoi. Ja, ik zou hoi. je helemaal vergeten zijn, maar goed. <laughs> dus, nee, ja, ik had ook vrij wat te vertellen. Dus. Ja, wat wou, wat wou je zeggen? Ja. Nee, niks? Niks. Had, jij, had je niks te vragen aan het brein? Nee, nog niet. Nog niet? Nee. Het enige wat de mensen thuis denken van... Zijn ze nou weer met z'n tweeën? Ja, we zijn weer met z'n tweeën. Want uh, Mino ja. Metal Hoekstra heeft weer een afgezicht vandaag. Maar ik had de volgende week aan, want dan ben ik er dus niet. Dus, uh, dus ja. Zo oh, gaat uh, ja, die dingen. Ja, ja, zo gaat dat. Uh, even heren. Want uh, ik, ik, ik zie allerlei uh, leuke dingetjes liggen. Ik, uh, ik heb geloof ik ook uh, de, de, de eer om met dit uh, apparaat straks ook uh, mee te mogen doen. Ja, ja. In uh, de zesde dimensie heet dat, uh, heet dat nummer. ja. ja. Uh, wat hebben jullie bij jullie? Want uh, het is totaal anders als we wat op 11 december uh, hebben gezien. Wie? Mag ik het woord geven? Ja, is dat Jasper het spook of is ja, het... Uh... Ja. Ik zal even iets vertellen. K kijk, wij zijn, uh, op een gegeven moment zijn wij gevraagd uh, bij een optreden op Bekenstein. Ja. Uh, uh, dat optreden hadden we gewonnen via de Eibon Popprijs. Mm -hmm. En uh, toen zijn we ook gevraagd voor 3 voor 12 Noord-Holland om uh, akoestisch op te treden. Oh. En toen... ja. Google hij dus af van, ja. ja dat willen we wel, maar hoe gaan we dat doen? Ja. En toen hebben we wat dingen geprobeerd en toen bleek dus dat uh, voor mij de melodica ontzettend goed geschikt was. Ja. Want het uh, is makkelijk meenemen, geen stroom nodig, heel relaxed. Nee, je hoeft hem alleen maar te blazen. Ja, en uh, maar misschien, de... misschien kan je voor de luisteraars nog even vertellen wat een melodica precies is. Ja, wat de... hoe ziet hij het eruit? Het is, het, is, het is een soort um, blaasinstrument met toetsen eruit, toch? Ja, het is gewoon een soort kleine piano ja. en... Uh, er zit een soort slangetje aan en dan blaas je in. En als je dan een toets indrukt, dan hoor je geluid. zo. Ja. En dan weet je dat hierin, hier tegenover, schuin tegenover, kan zo zien. Dan hebben we daar nog een koffieshop. Maar ja. daar wordt die melodica toch niet zo vrolijk van hoor. Dat denk ik eerlijk gezegd. Ja. <laughs> dus, uh, goed, uh, ja. <laughs> dan laten we het en maar... Steven, jij hebben een akoestische, akoestische gitaar. Ja, met ogen. Met? met ogen. Ja, ja, ja. Oh ja, met ogen. Ja, nou zie ik het. En Jeroen heeft alleen maar een soortement van bongo's. En Dabuka is zonder ogen. Ja, oog, zonder ogen. Ja, nee, ja. die uh, zit hier niet op. Uh, uh, kunnen jullie akoestisch ook uh, dat uh, nummer wat ik nou net uh, gezegd heb, uh, nee. uh, alleen Piraat? Dat, dat, dat lukt nou niet. Dat is echt acoustijk ja, Nou, dan zullen we maar even live uh, gaan draaien hier. Ja. Uh, dat lijkt me wel leuk. Nou, is misschien wel een uh, goed idee om, uh, even, om eerst even een ander nummer te pakken. En dan gaan we even kijken of we dat, dat uh, meeuwenfestijn eventjes uh, kunnen vinden. Alleen piraat. Trip to Dover uh, gaan we eerst even draaien. Vorige week heb, uh, heb ik daar al een stuk van gedraaid. Tenminste Runaway. Nou, bij deze doen we het gewoon nog een keer. dover was dat met Runaway. Uh, zij uh, komen uit Brighton. Daar uh, zijn ze gestationeerd, maar er zitten twee Nederlandse uh, bandleden in en twee Engelsen. En daarom is het een beetje te verklaren dat het een uh, half Engels, half Nederlandse band is. Als ik zo direct weer in een hoestbui uitbarst, helaas. Ik kan er niks uh, verder aan doen. Maar ga eerst even wat anders uh, proberen, want ik moet even wat zoeken. Uh, die hebben we al gehad. Het gaat even om de volgende. Jammer, jammer, jammer, jammer. Ja, oh, je hebt hem weer teruggezet. Heel fijn. Nee, want ik moet, uh, ik moet naar, uh, naar het brein dat kwam uit de ruimte. De volgende. Kunnen we dat? Ja, dan klik je hem dubbel. Oh, klik hem dubbel. Goed. Uh, en dan even op uh, dit ding, want ik zoek iets. Jij zoekt iets, wat zoek jij hier uh, in dat. dat, dat nou, uh, alleen piraat zoek ik natuurlijk. Oeh! Dat is hem niet. Dat is hem niet. Ja, dat moet. Dat is hem ook niet. Even horen. Spandend. Ja, dat ja, toch gewoon dus live op de radio. Dit zoeken we even uit, want we ja, hebben... Een... Ja. Op, een, op een boot? Ja, dit moet hem zijn. Nou, uh, dan gaan we maar hem even opzoeken. Hier is de live versie van alleen piraat. Van het brein, dat kwam uit de ruimte. Ja. Ja. Dank jullie wel. Dank jullie. De live versie? Is iemand wel eens gevaren? Op een uh, boot? Op een boot, ja. Nou, het volgende nummer gaat erover. Het heet alleen Piraat. Ergens op een van de grote oceanen. Maar het zou ook best een Harlem en meer geweest kunnen zijn. Daar vaar ik op mijn schip, met niets of niemand om mij heen, behalve een paar irritante kutmeeuwen. Ja, ja. En mijn enige vriend, deze erwarmelijke tocht, is een grote flesrum. En die is bijna leeg. Zij hij is de linkerpiedaas, geen clown of acrobaas. Tja, dat waren ze dus. Hij was alleen piraat. Of zoiets dergelijks. Hoe, hoe zijn jullie in vredesnaam en in... Godsnaam op dit nummer gekomen. Hadden jullie een uh, vrolijke bui of zo? Ja, nou, dat lukt ja. vaak wel, maar... ja. ik heb een beetje, ik vind piraten gewoon wel uh, stoer, dus ik zei een keer van ja. nou, laten we een piratennummer ja, maken. Ja, hey, dat, dat heeft die wilde al heel lang een piratenlied opgebracht. <laughs> ja. hey, en nu mag je, uh, mag je van het ja, mag, uh, mag je komen, uh, mag je hier bij het Cianticoren, mag je dat nummer spelen, dat lijkt me wel leuk. Oh, ja. Geweldig. Oh ja. het is echt zeemansliedje, dus... Uh, ja, het is in de, eigenlijk in de oefenruimte ontstaan. Ja? Uh, Sommige hebben worden af van toe de Deze komt echt uit de, uit de oefenruimte. Ja. Ja. Die, die kwam dus ook uit de ruimte vandaan, ja. ja. <laughs> dat ja. is niet ja. zomaar gevonden dat de naam van de groep? Het brein, dat kwam uit de ruimte. Ja, want jullie verzinnen het waar jullie bij uh, waar iedereen bij staat, heb ik het idee. Nou, ja. even jullie het verhaal uh, vertellen. Hoe we aan de naam zijn gekomen? Nou, vertel. Nou, we uh, waren. Uh, uh, er was zo'n soort, uh, soort bandjescollectief en dat reed iedereen in elkaars bands op ja? En er werd gemaild van niet een bandje dat twee keer oefent uh, voordat ze één keer gaan optreden Dat willen ik ja. niet. gewoon een keer goede bands Dus sprak ik die mail er rond, wie wilde twee keer oefenen en dan optreden Zo, jij ja. houdt van, uh, van aanpakken uh, ja, heb ik al begrepen Ja natuurlijk, zo uh, <laughs> ja. zijn we wel weer En uh, Ben reageerde er wel op en ja. die nam uh, Steven mee Dus. Uh... Ja, toen hebben we gelijk het vierde bandlid eruit gekikt. Die heeft denk ik in totaal niet eens een half uur bij de band gezeten. Was ja. hij het uh, uh, al gelijk zat? Ja, ik kon uh, geen instrument bespelen ja, ja, ja. oh, ge Hij moest de uh, drumcomputer bespelen en dat deed hij uit de maat. Ja. Uit de maat. Ja. Dus uh, als, ik, als jij dus iets aanslaat, uh, nou, doe maar eens, even een uh, goede overvol. En dan dit of uh. ja, ja, ja, ja, zo. Ja, sowieso. Goed. Uh, zo goed uh, nou, uh, we hebben jullie natuurlijk hier niet voor uh, niks laten komen. Uh, ik neem aan, jullie hebben een uh, repertoire ook opgebouwd als het gaat om het akoestische gedeelte. Dat je net, uh, geloof ik, ook vertelt. Met 3 voor 12, uh, dat, uh, dat verhaal. Ja. Nou, uh, ik laat me verrassen. Waar, waar gaan jullie mee beginnen? Geen uh, haar op mijn brein die daaraan denkt. Geen haar op mijn brein die daaraan denkt. Nou, hier zijn ze. Het brein, dat kwam uit de ruimte. staan ze nog hier in de NH uh, Pop. Wat was het hier ook alweer? Pop, pop Live. Live. Ja, precies. Kijk, uh, dat zijn mensen die er nog een beetje kaas van hebben gegeten. Uh, de rest uh, snapt het niet of wil het niet begrijpen. Zo zo goed, Jaap Koper. Ik geloof dat jij uh, volgende week misschien nog wel via de achterdeur nog het patronaat in uh, wil komen. Maar ja. uh, goed. Uh, nou... Tot, uh, tot zo, want dan gaan we weer even verder uh, horen wat jullie nog op het, uh, op het repertoire bestaan. Wij gaan even weer terug naar onze playlist, om het maar zo te zeggen. Dit is Bring on the Bloodshed and Broken Downs. You know ...wordt ook druk overlegd uh, nu. Er uh, was overigens One More Band en Mosquito... ...vorige, vorige editie... ...in uh, de... ...Rob Akdal -woord hebben ze meegedaan in de voorronde. Ze overleefden het ook niet. En uh, ook de band overleefden het niet. Het uh, heet nu No More Band. Ja, jammer. Ja. Maar wat ze hebben nagelaten was natuurlijk wel mooi... ...want dit hebben we ook hier opgenomen in onze studio. Jawel. Met... Marcus van Dam in een hoofdrol. Ja, inderdaad. Ja. En je had een mooi shirt aan, want uh, daarvoor hadden we Bring on the chat. Ja, geheel in uh, stijl, hè, Marcus? Ja. Want ik denk ik zal toch maar even een uh, nummer van die gast even draaien. Ja, zij waren er niet zo blij mee, met mijn shirt. Wie? <laughs> ah, onze brein. Oh, brein. het brein. Uh, dat komen, hebben jullie niet een merchandise-lijn, uh, jongens? Ja, we uh, knuffels, sleutelhangers, oorbellen, Lego, jettingen. zag ik ook nog. Lego. Ja, Lego zijn we. Ja, dat is alleen. dat zijn er maar drie van. Drie. Oh, eh, die heb je speciaal voor jou. Voor jou en voor jou uh, gemaakt. Ja, Digitaal. Ja. Digita ja, digitaal het, nog. Dat is de Lego Band van. Ja. Oh, de Lego Band van. van. Ja, ja, ja. Dus het Lego, dat kwam uit de ruimte. Of, uh, ja, ja, ja. <laughs> dat is ja. misschien oorlogen, wel. Dat dus kwam uit de Lego. Of. Ja, ja. <laughs> dat, dat, dat is helemaal mooi. Uh, ik, uh, ik heb begrepen dat ik geacht word uh, zo direct mee te gaan spelen op de. Triangel. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, dus het wordt mijn wow. uh, radio debuut als uh, extra bandlid, uh, nu tijdelijk bandlid, van Het brein dat kwam uit de ruimte. Dus mocht je die triangle horen, die is van mij. Ja? Ik uh, neem aan dat, uh, dat ik uh, wel een teken krijg wanneer ik dat ding uh, mag gebruiken. Oh. Ja, bij schreeuwen moord en brand. Oh. wij wel of zo. Ja, dat is goed. Oké, okay. ik uh, wacht het helemaal af. Ja, zijn Solo. Hier komt het, het nummer De Zesde Dimensie. It's the dimension. Says the demons. Solo ja, dat is drie keer met een trio slaan. Maar ik heb toch een keer nou eens een keer het uh, genoeg ja, omhoog... Ja. Dank je, dank je. Dank jullie wel, jongens. Maar was die goed? Was die goed? Ja. ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, maar daar ging het mij ook even om. Want dan zit je toch heel ingespan Ik zit heel ingespannen te kijken naar ja, Jasper, die, die ja. zit van. Ja, uh, ik, deze even ik, ik, ik in het tussendoor doen. Ja. Dat bedoel je? Oh, bedoel je dat? Ja, nee, dat nee, dat nee, ja, zeggen, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, doen, nee. Maar dat is een kwestie van aanvoelen. Maar goed. Uh, ja. Ja, goed, ik. Uh, maar, ik, ja, ik, ik nee, ik moet altijd denken dan aan André van Duin. Je zal weer tekentje geven ja. Dat verhaal. Goed, jullie hebben er nog één klaar staan als ja. het goed is. Ja. Uh, Marcus, uh, we gaan uh, er nog één doen met uh, ja. het brein dat kwam uit de ruimte. Ja, ik ben er klaar voor. Nou, zijn we Urban, van. hè, was dat? Ja, ja. Ik heb uh, ik had, ik had dat live uh, klonk heel erg vet, vond ik. Eh. Uh, dat was toen, maar ik heb hem nog niet gehoord in de akoestische versie. Heel anders chill. Oké, okay, nou ik ben heel erg ik laat me graag verrassen. Hier zijn ze weer, het brein, dat kwam uit de ruimte. Urban Urban Urban Urban. Ik ben Urban, Urban, ik kan de set niet zeggen: ik ben Urban. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Dank ja. Dank Akoestisch is hij inderdaad ook heel, heel bijzonder <lacht> en heel apart. Het nummer kwam mij toch toen ik het bij de Rob de Agda hoorde van zo. So, dat klinkt inderdaad urban, <lacht> moet ik erbij zeggen. Goed, uh, goed. Uh, nou we gaan uh, zo even nog een laatste nummer nog even doen, maar eerst hebben we nog een uh, nummer wat wij, uh, ja, uh, ook van een band die daar heeft opgetreden uh, tijdens de derde voorronde, hier zijn de Tweets. wel de tweets. Um, Menno zei van, ze lijken ook op een ander bandje, de Hypes. En dan denk ik altijd uh, van, wil je mijn vriend worden? Maar <laughs> dat uh, heeft er niks mee te maken. Dat is nee, een, dank je, ja. uh, uh, Jij bent het al. Uh, oh. En uh, daar zitten er uh, nog twee. Dus. <laughs> en nog één, want dat was de eerste die, uh, die ik ontmoette op... Uh, op de hievers om het maar zo te zeggen. Pascal was de eerste. Dus, uh, uh, nou, heren, we zijn er klaar voor. Uh, dat was ook alweer, want uh, je zei het net, Steven. Wat Volg was het? Volg de orders, ja. ja! En nu de akoestische versie. En het lijkt een beetje op country, geloof ik. Ja, India country. India oh, country. Nou, je hoort het zelf wel. Die jullie een kuchen horen, dan is die van mij. Want je ik kon was hem niet eens neer... te horen. Niet te horen? Ja, je hebt het goed verstopt. <coughs> ah, he, he. En, ik, en, ik, en ik maar hopen en bidden van, is het nummer nou afgelopen? Want dan kan ik echt ongegeneerd zitten kuchen. Kijk dat ik het nou ach, zou doen, dat uh, vind ik niet zo erg. Maar om midden in een uh, mooi nummer te gaan uh, zitten kuchen, zitten dat lijkt me nou uh, net een beetje te veel gevraagd. Goed, uh, nou wilde ik een plaat draaien, maar dat gaan we dus gewoon niet uh, redden met anderhalve minuut. Dus dat gaan we gewoon even fijn volprakken met uh, even wat teksten. Uh, waar uh, kwam dit uh, vandaan? volgens de orders van het brein. Is dat ook ergens uh, zomaar ontstaan? Ja, in een trein. Dus in een trein, in een uh, rijdende kedenkedenk, kedenkedenk. Ja, ik ging uh, op terugweg uh, uh, van school, toen denk mm -hmm. ik nog iets sociaals ja de, de tekst dan hè dan. Ja. dat liedje dat was er al ja. maar toen ik deed nog een sociale opleiding en uh, hadden we geleerd over kudde gedrag. Mm -hmm. nou toen heb ik gelijk deze tekst neergeknald. ik denk nou dat klinkt wel lekker kiezen voor de kudde heette dat kiezen boek. voor de kudde en uh, wij dachten nou dan kunnen we wel wat uh, echte uh, dus er zijn echt Theorieën aan verbonden die nog gedacht ja. en onderzocht zijn ook. Dus heel gaat... goed. Uh, we gaan zo direct uh, even daarover verder uh, bouwen. want ik uh, kijk ook met een scheef oog naar, uh, naar het klokje. En het klokje van gehoorzaamheid zegt mij nu dat ik uh, hier aan dit uur een te moet gaan breien. Dus we hebben het uh, eerste live uh, akoestische gedeelte van het brein dat kwam uit de ruimte gehad. Straks gaan we natuurlijk nog even verder met de heren praten. Maar dan pakken we natuurlijk ook nog eventjes terug op dat verhaal. Wat ze hebben nagelaten bij de Rob Agdo Award in de tweede voorronde van december. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.